Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. Gisteravond en vannacht bussen met asielzoekers aangekomen. Ze komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat vol zit. Zo kwamen bij het sportcentrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam drie bussen aan met iets meer dan 200 asielzoekers. Verschillende gemeenten hebben gehoor gegeven aan de noodoproep gisteren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om tijdelijke slaapplekken in te richten. In Mexico is een leider van een drugskartel gearresteerd die het brein zou zijn achter de verdwijning van 43 studenten. In september vorig jaar verdwenen de studenten na een bloedige confrontatie met de politie in de stad Iguala. Volgens de Mexicaanse regering leverden de agenten een uit aan de drugsbende. Daarna zouden de studenten zijn vermoord en hun lichamen zouden verbrand zijn op een vuilnisbelt. De opgepakte man wordt verdacht van drugshandel, afpersing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook in juli gaven consumenten weer meer geld uit, meldt het CBS. Ten opzichte van de maand daarvoor stegen onze uitgaven met bijna 1,5 procent. De consumentenbestedingen stijgen al een jaar na een jarenlange afname. Nederlanders kochten vooral veel spullen voor hun huis. De aanschaf daarvan steeg met bijna 5,5 procent. Die toename heeft vooral te maken met de aantrekkende huizenmarkt. Op andere terreinen is de stijging minder spectaculair. Uitgaven aan treinreizen, restaurants en de kappers stegen met bijna 1%. Aan eten- en genotsmiddelen gaven meer dan 1,5% minder uit. In Pakistan hebben taliban-strijders hun luchtmachtbasis bij de stad Peshawar aangevallen. Daarbij zijn zes terroristen omgekomen. Ook vielen er zo'n twintig gewonden, voornamelijk militairen. De rebellen vielen de basis aan met vuurwapens, granaten en raketwerpers, maar het leger kon snel ingrijpen. Mogelijk was de aanslag een vergelding voor de aanvallen van het Pakistanse leger op militanten in het grensgebied met Afghanistan. Het weer, vooral langs de kust nog een paar buien... maar later vandaag schijnt ook de zon af en toe. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Morgen valt er nog een enkele bui, maar meestal is het droog. Dit was het FDFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is dus niet echt druk op de weg in de Randstad. Op de meeste plaatsen kunt u prima doorrijden. Maar op de A7 Hoornzaandam wel file. Tussen Purmerend Noord en de afritweide Wormer. 4 kilometer. En op de A12 Utrecht Den Haag. Tussen Reewijk en Zevenhuizen. 6 kilometer. Daar liggen wat resten van een kozijn op de rijbaan. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 In de morning. Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom. Goedemorgen, luisteraars in, naast of al lang uit bed. Welkom bij Zeer Van Jazz. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Peter Den Boer. We gaan luisteren naar jazz, vocalisten, solisten, weetjes, nieuwtjes, tips, informatie, muzici uit binnen- en buitenland. Kortom, hartelijk welkom op deze zondagmorgen bij ZFM, die is een van de langstlopende programma's... van uw eigen Zandvoortse omroep ZFM. Wij begonnen zoals altijd, althans ik begon zoals altijd... met het immer actieve trio Mulder en Mulder... do you like your ex in the morning. En we gaan nu uh, gelijk over, maar naar eens iets heel anders. Tony Bennett, Anything Goes... In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, now heaven de Town en de fantastische gitaar-pick-ups. Wel, het is een, een heel bijzonder kwartetje. Zoet synth op de tenor. Buddy Rich op de drums, die we eigenlijk alleen maar eh, kennen van de big bands. Buggy Pizzarelli op de gitaar. Bucky Pizzarelli, de vader van de grote jongen eh, John Pizzarelli, die we straks gaan horen. Die in zijn vader voetsporen is getreden als uh, gieterist, maar dan ook nog als zanger. En mild hinten op de bas. Doet Sims, die staat in de jazzwereld bekend als iemand die van nature een ontzettend mooie toon heeft. En daar niks voor te doen, alleen maar die sax aan zijn mond te zetten. En Pizzarelli, die heeft zowat met de hele wereld gespeeld. Ik ga nog één stukje laten horen van dit kwartet. En dat is Honeysuckle Rose. I'm sorry. somewhere in Sahara de Pasadena Roof Orchestra een orkest dat al weer 40 jaar geleden is opgericht nog steeds aan de weg timmert en heel consequent op een fantastische manier de muziek uit de jaren 20 op de plaats zet en in concerten laat horen de jazzmuziek en de opnames en de cd's die zijn altijd verrassend en dat komt ook omdat er uh, allerlei dingen worden bedacht en uitgevonden. Vaak ook door de muzikanten zelf uh, als producer. In dit geval Jan Menu, die we kennen van uh, vele opnamen. Jan Menu, de saxofonist, als uh, begeleider van Gedeetje Kouveld. Die heeft een uh, CD geproduceerd, waar hij uh, alleen een zanger en een gitarist bij elkaar heeft gezet. Maar daar ook nog een hele speciale begeleiding heeft bijgedaan. In dit geval de fantastische Belgische accordeonist Ronnie Verbiest. En ik heb dan over het duo Hartog en Martini. hartog IJsman zingt. Wolf Martini speelt gitaar. En in dit geval... meneer R -R Ronnie Verbiest op het accordeon. En we gaan luisteren naar... Een compositie in die heet Time. niet verbiest, hoorden wij. En nu, nog een stukje vokaal, Hartoch en Martini, A Night in Tunisia. The moon is the same moon above you. A glow with a cool evening light but shining at night in Tunisia Never does it shine so bright The stars will glow in the heavens But only the wise understand Shining good night in Tunisia Guide you through the desert sand Words fail to tell a tale Too exotic to behold Every night is a deeper night And a world ages old of the day seem to vanish and the ending of day brings release It's a wonderful night in Tunisia where the nights are filled with peace Tarum bom tarum bom tarum dop dop dop dop get don bom dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop dop I don't want what I want today. Skip it, get it, get it, tip it, tip it, around. Fail to tell a tale too exotic to behold Every night is a deeper night in a world ages old The cares of the day seem to vanish The ending of day brings release A wonderful night in Tunisia Where the nights are filled With bees We horen een big band en we horen, we denken te horen dat we het wel een beetje herkennen, maar wat is het dan? Nou, het is uh, Glenn Miller en ik ben blij dat ik uh, deze cd heb waar uh, stukken op staan die je eigenlijk nooit hoort bij het orkest van Glenn Miller. Dat we, het is natuurlijk altijd In the Mood of Dixie Junction en dit is een, een verademing, want natuurlijk heeft die band ook prachtige dingen gedaan. De vaste luisteraars weten dat ik probeer om altijd één stukje te draaien... dat een, een compositie is van een klassieke componist... in dit geval Frans Le Haag, gespeeld door een, een big band. En dat gebeurt door de band van Glenn Miller. En het, dat is het nummer Vidya... Nederlandse jazz kent een uh, rijke geschiedenis. Maar België heeft ook een rijke jazzgeschiedenis. En ik heb een uh, aardige opname van Toet Stielemans met zijn kwartet. Een van zijn eerste opnamen ooit uh, gemaakt in België. En uh, dat is uh, een opname uit 1951. En daar horen wij uh, Toet Stielemans in een uh, oude stijlstukje. Toen zien we ons op de harmonica... Billy de Smet op het orgel. Jean Warland op de bas... en Rudy Frankel op de drums. En we gaan luisteren naar... At the Darktown Strutters Ball. de nog jonge Toets Tielemans. Is eigenlijk nog een beetje met één been in, het, in de, in de muzettenwereld. En uh, laat zijn kunstjes horen. En heeft zich later dan ontwikkeld tot de onwaarschijnlijk fantastische muzikant. Die hij geworden is. Toen was hij al virtuoos. Leuk om te horen. Zo'n opname uit 51. Ik ga nog iets laten horen uit de Belgische scene. Dat is een het orkest van Jack Sells, tenoorzaaks. Lou Bennett op het orgel. Net was het een Hammond orgel. En, uh, volgens mij is het nu een, uh, een ander orgel. Mm. En Philip Katrien, die nog steeds heel veel speelt op de gitaar. En Oliver Jackson op de drums. En we gaan luisteren naar het nummer... On Stage. We used to harmonize two souls in prayer. Ken die stem, ik ken die stem, hoor je in de huiskamer. Ja, Doris Day hadden we toch weer niet verwacht. Slightly out of time, Desafinado. Het loopt al uh, tegen elven luisteraars... en in menige zin wordt er nu gezegd en overlegd... en gevraagd, wat gaan we doen? Nou, dat is natuurlijk niet, wat gaan we doen vanmiddag? Dat is natuurlijk niet moeilijk, want we gaan met z'n allen in optocht. Het kan toch niet anders... Naar de krocht waar Scott Hamilton gaat optreden. Een fantastisch moment om uh, een grote muzikant te horen, prachtig begeleid in gebouw de gebouwde krocht. Voor een vriendenprijs, had ik maar zeggen. Ongelooflijk hoe ze het steeds meer weer voor elkaar krijgen. Om daarvoor een uh, klein bedrag grote jongens uit de jazz te laten horen. Dus vanmiddag om half drie na Scott Hamilton een. Prachtig optreden, bijvoorbeeld al. Wie dat niet kan, wil of mag. die kan vanmiddag ook nog naar Grand Café Vreeburg... in Bloemendaal. waar Hans Keunen trio optreedt met um, uh, gasten. En daarnaast is nog in Hoofddorp in de beurs een gelegenheid voor muzikanten. neem je instrument mee. Yes. Sessions onder leiding van Thomas Kwakenaat. Nou, genoeg te doen zou ik zeggen. En dan is het nu tijd om uh, te luisteren naar een bijzondere opname... in de serie van Muzikant 1 maakt een cd met Muzikant 2. In dit geval is het een, uh, een productie van Lionel Hampton... die Woody Herman heeft uitgenodigd... die we natuurlijk bijna altijd maar kennen van de Big Band... en die nu... Uh, Solo speelt bij een uh, quintet waar Lionel, Fempton, Lionel Hampton ook in meedoet. Aan de piano Roland Hanna, aan de bas de eeuwige, altijd zuivere en steady spellende George Mraz, Richie Pratt op de drums en Candido, die speelt op de conga, Al Cayola op de gitaar. En we gaan luisteren naar Rose Room.